Gert per nos Journaal. De Oekraïense president Zelensky lijkt te bevestigen... dat Bagmoed in het oosten van Oekraïne is gevallen. Op de G7-top in Hiroshima antwoordde hij op vragen van de pers... of de stad nog in handen is van Oekraïne. Ik denk het niet. Om Bagmoed is bijna een jaar gevochten... met vele duizenden doden en gewonden. Vooral aan Russische kant waren de verliezen enorm. Er woonden voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zo'n 80.000 mensen. Deskundigen zeggen dat Oekraïne door zich maandenlang fel te verdedigen... de Russische slagkracht flink heeft verzwakt... en in de tussentijd zich heeft voorbereidt op een tegenoffensief. Dat wordt later dit voorjaar of deze zomer verwacht. Het Soedanese leger en de paramilitaire RSF-militie... zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat melden de Verenigde Staten en Saudi-Arabië... die hebben bemiddeld tussen de strijdende partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulp mogelijk maken en gaat morgenavond in. De afgelopen weken zijn in Soedan vaker afspraken gemaakt over een bestand, maar daar kwam niets van terecht. In Bloemendaal aan zee is vannacht het strandpaviljoen Bloomingdale Beach Club door brand verwoest. De weg naar het strand werd afgesloten, zodat watertankwagens af en aan konden rijden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur om zich heen greep. De brandweer gebruikte tankwagens omdat er dan een constante aanvoer van bluswater is zijn woordvoerder. Een vrouw die beweerde dat ze werd gestalkt wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze had gezegd dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man had gekregen... maar die bleken door haarzelf te zijn geschreven. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Het weer zonnig, vanmiddag meer bewolking met in de avond. In het oosten en noorden kans op felle buien met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N200 Haarlem-Zandvoort is in beide richtingen dicht tussen Bloemendaal en Zandvoort. Dat komt door opruimwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Duo met Ab van Hetzelfde onder de naam Scholte en Van Hetzelfde. Ze traden al meer op in het Haagse cabaret van Hein Funke. Dan leerden ze Terry van Swieteren kennen. Dan leerde hij Svetti, dus van uh, Terry van Swieteren kennen. Met wie uh, Henk Scholte in 1947 in het huwelijk trakt. En ze werden nadien bekend als uh, Terry Scholte, die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. En uh, vanaf 1953 traden Henk en Terry Scholte samen op in de revue de radio en televisie, zowel in Nederland als in het buitenland. Later had Henk Scholten samen met zijn echtgenoten de eigen tv-show. De zaterdagavondakkoorden, dat was op de KRO. Hoe hoort ze nu? Teddy en Henk Scholten, man en vrouw lief, met Kom, lieve kleine meid. Kom, lieve kleine meid, kom dans met mij. Geef me je kleine hand.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 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la, la 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sa, sa Geloof me, ik dans het liefst Zoveel, so ja, zoveel so van je haal. Kom dans met mij, geef je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw, wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ha, la la, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, zes, ha, sa, sa. geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zoveel ja zou.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 We schieten gaan we naar de Brunzerrad. Oh, de kennis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat Brusserrad ben jij een zoekra.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 Het Oh, Ay Pipita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta. Ay Pipita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta i de besar. En dat bien hij niet Pepita want hij niet zo goed. hij niet zo goed, hij niet zo goed. hij niet zo goed. Oh, hij niet zo goed. hij niet Ay Pepita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta. Ay Pepita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta y déjate besar. Ay Pepita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta. Ay Pepita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta y déjate besar.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 Abreme la puerta en deja de besar. Ay, pepita, pepita de Mallorca. Abreme la puerta, ábreme la puerta. Ay, pepita, pepita de Mallorca. ábreme la puerta y déjate de besar. Ay, pepita, pepita de Mallorca. Abreme la puerta, ábreme la puerta. Ay, pepita, pepita de Mallorca. Abreme la, la puerta y déjate de besar. Ja, dat was muziek van Maria Zamora met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 staat voor te zetten en op.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 Zag en je lachte Kreeg ik de schok van mijn het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 Grijp ze kansen op oh, Boxy Fox, trot met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar een dead toe. <laughs> O, oh, Foxy Fox trot met je elastieke vrienden. Die wil elke avond daar het dancing doen. Ja, ze dans ik heel mijn leven In elke discotheek of zaal Ik hoop nog één ding te beleven Dat ik de honderd nog eens haal Dan zal het dansen van zo'n vokstrop Niet zo één, twee, drie meer gaan Maar dan dans ik wel een Engels walsje Met mijn eigen sjaal Oh, fox trot Met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe Zeg, jongeman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 Ja, ja. oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik ik ho, Wat Foxy grijpt zijn kansen. Op Foxy Fox trot met je elastieke week. Oh, U kent hier de rond, om CFM Zandvoort met Dansje de hele nacht met mij. En daarvoor Nico Haken de paniekzaaien met Foxy Foxtrot. Met je elastieke benen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort.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 is Stem van je hart, Simon bleef niet dromen. Welen ver, wacht je bruid, trek het zich uit. Duur, meneer Korstijn, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja. u ja. door hoe is het ermee? Goed meneer Kostein, goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat je zo overwachts komt binnenzetten. Moet dat zo? Nou, kijk eens hier.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 kleine geetje uit de polder kind van het land blond van haar en blauw van ogen geef mij toch je hand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 We hebben een ongeluk gehad met de toototje, met de toototje, met de het, to het Gebeurde hier midden in de stad met de toototje, met de toototje, met de toototje. En ik zei nog laat we even wachten, we kunnen dus zo niet door.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 met de tootertje, met de tootertje Gebeurde hier midden in de stad Met de tootertje, met de tootertje Met de tootertje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 nou, waar wij vroelden dan? Of vindt u dat nog te duur? I'm uh -huh.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 Als De Alpen rozen bloeien, you hide die, daar en de Alpen toppen bloeien. You die, daar zie je in de Alpendalen. dalen hide die, you hide daar onze reetpool samen dwalen wallen. You hide behinde als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. You Jure als de Alpenroos weer bloeit. Als de Alpenrozen bloeien, Juchaidie, Juchaida en de late vlinders stoeien. Komt amor heel ver meter, juk hij die, daar, in het hart van Hans en Gretel. Juk hij die, hij daar, lady, lady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, jude lady, jude lady, als de een roos.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 Zet te zien, doe je toch goed. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doe je dat goed. Vervul zo nu en dan, de mensen. een beetje levensstruim, schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje